Dit is Jeroen Chapam van met het Enoër Schournaal. De dienstregeling in de War gooien. De spoorwegen zetten morgen extra personeel in op stations en in treinen. Meteorologen verwachten op veel plaatsen sneeuw met de uitzondering van het uiterste westen en noordwesten. De KNMI houdt verder in de nacht rekening met zware windstoten in Limburg en Zeeland.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 De brand ontstond de afgelopen nacht. Alle drie verdiepingen van het huis stonden in brand. Eén verdieping is ingestort. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland kondigen een opnamestop af. De ziekenhuizen zijn vol vanwege de griepepidemie. Ook in Frankrijk leidt de griep tot problemen. Bijna 200 ziekenhuizen hebben het noodplan in werking gesteld. Zo'n 30 ziekenhuizen stellen niet urgente operaties uit... om bedden vrij te houden voor grieppatiënten. Ook Spanje en Duitsland hebben last van de economie. Hij is daar heftiger dan andere jaren. In België is nog niet officieel sprake van een epidemie... maar waarschijnlijk vanaf volgende week wel. Zorgenorganisatie Actis verwacht dat er dit jaar zo'n 10.000 vacatures... bij verpleeghuizen niet ingevuld kunnen worden. Staatssecretaris Van Rijn wil 100 miljoen euro beschikbaar stellen... om extra personeel aan te nemen. Maar dat is volgens Actis niet eens genoeg... om de vacatures die nu al openstaan in te vullen. Het weer vooral in het Midden- en Oosten vanavond sneeuw. In de loop van de nacht trekt de neerslag weg. Morgen een gure wisselvallige dag, aan zee enige tijd noordwesten storm. Ook in het weekend soms winterse buien. Na het weekend droog en kouder. Dit zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, Alternative FM. Everything's good and everything goes, as long as it sparks joy. Put on your shoes, your jeans, your shirt, your smile. As long as it sparks joy, everything's good and everything goes as long as. What's your name? En uh, dan wil je schakelen van het ene scherm naar het andere scherm. En dan doet hij het even niet. Ja, en dan zit je met Jan in het haar. Stage Republic begon in het tweede uur uh, met Spark. Het is uh, vijf over negen. En uh, we gaan gewoon nog even vrolijk verder. Geen uh, Tamara Woestburg. Tenminste wel het muzikale... Uh, ja... Het, gedeelte, het muzikale gedeelte uh, wat ze heeft nagelaten uh, op, de, op het album, The Colony, dat hebben, hebben we wel. Dus we gaan er wel degelijk nog wat aan doen. Nocturne gaan we straks uh, draaien. Dus, dus uh, als Tamara een beetje zit te luisteren, dan komt ze in ieder geval wel voorbij. Dus in ieder geval hebben we dan nog uh, iets met geestelijk. Uh, is ze dan nog hier in de studio wel aanwezig als uh, straks uh, dat nummer hier uit de speakers uh, gaat komen... maar ook misschien bij jou uh, thuis aan de andere kant van de radio. Nou, welkom dus bij het tweede uur. We gaan uh, ook hier even nog uh, wat uh, fijne muziek uh, wegdraaien. Bijvoorbeeld uh, deze heeft toch ook, uh, ook weer... met mij persoonlijk ook weer te maken met de situatie. Uh, in 2012 besloten om gewoon uh, weg te gaan... en uh, ja, een beetje te gaan zoeken naar iets wat uh, lijkt op een droom. Maar ja, daar is... Toch moet ik erbij zeggen dat dat een beetje lastiger ligt. Maar het gaat erom dat je de stap durft te zetten. De sprong in het diepe durft te wagen. En daar gaat deze single over. En dat was in september 2014 de strekking van The Great Beyond van Halfway Station. Coming to Earth komt eraan. En uh, dat zal komende maand worden uitgebracht. Dan uh, zullen ze weer uh, laten horen dat ze er zijn. Sammy Stereo was dat. En vooruitlopend op uh, dat album hebben wij in ieder geval al dit nummer uh, van de jongens uh, gekregen. Maar het staat uh, ongetwijfeld, is die wel ergens te krijgen. Loneliness at the door van Sammy Stereo. Dus daarvoor: Halfway Station in the Great Beyond. Over mensen die een stap in het diepe en het onbekende wagen. En uh, dat gevoel dat heb ik nog steeds een beetje. Uh, ik weet ook echt niet welke, welke kant het met mijn eigen leven omgaat. Maar aan de ene kant vind ik het wel fascinerend om van alles en nog wat mee te maken. Uh, of je nou uh, half jankend bij een uh, werkplein uh, staat uh, om uh, te kijken of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. En dan ondertussen gewoon uh, ploeteren met, uh, met, ja, maar wel op een leuke manier. Want ik vind het nog steeds leuk om te doen bezorgen van reclamefolders in kranten... en dan af en toe nog een beetje wat nieuws op een nieuwswebsite zetten. Dat is eigenlijk wat ik in het kort een beetje aan het doen ben. Maar ja, kijken of we op een, een of andere manier... dan toch het hoofd boven water kunnen houden. En dat slaat dus alles op dat nummer. The Great Beyond van Halfway Station. Dus dat uh, is dan de persoonlijke noot aan dit programma. Ik durf dat gewoon te zeggen op deze radio. Wat maakt mij dat nou uit? Kwart over negen inmiddels uh, geweest. Ego Movis. Ook weer helemaal terug van weg geweest. Uh, vorige maand uh, werden we er een beetje op gewezen Doordat de dames van Dakota hier geweest uh, waren. Die zeiden ja. Het is toch ook wel uh, de moeite waard om daar eens even naar te luisteren. Nou dat heb ik gedaan. En uh, er staan hele leuke stukken op. Van uh, een EP die ze hebben uitgebracht. At the Edge of the Sea. En Maui. Wauwie, zo so heet het dan Ego Go was dat uh, eerst met uh, het nummer Maui Wowie En daarachter hoorde je Alaska Pollock. Dat is uh, een andere Alaska, maar uh, wel heel erg mooi. Where do we go? Jongens hadden uh, hun single even opgestuurd. We zitten beluisteren. En ja, verroest, die zit gewoon goed in elkaar. En ja, hij, heeft ook, uh, nog, hij heeft ook nog wel een hele serieuze lading. Want de wereld is een beetje op hol geslagen. We zijn, uh, uh, lijkt het wel, de weg kwijt door allerlei richtingen in te slaan en verdeeldheid is troef in de wereld. Als je het over hekkende Russen hebt en uh, nou ja, een, een of andere mafcase in Amerika gaat uh, straks de president van uh, Amerika gaat worden, dan uh, hou ik eerlijk gezegd mijn hart vast. Ik heb net even weer het uh, filmpje van Wimbal ook als eens weer gedeeld om maar weer eventjes met onze uh, beide benen op de grond te zetten. Dan kunnen we beter onze eigen premier Mark Rutte maar in dit land hebben, want uh, dan kunnen we tenminste nog een beetje rustig slapen, want dat is dan toch weer de andere kant van het uh, verhaal. Ja, uh, wees maar dan wel blij dat je gewoon hier in Nederland woont. Uh, zes minuten, uh, nou het is uh, vier minuten voor half tien inmiddels uh, geworden. Beetje politiek. Ik, ik had nog iets uh, beloofd dat ik uh, op zoek zou uh, gaan naar uh, de link van de, de raadsvergadering, Maar ik kan dat kreng nergens vinden. Dus uh, ik ga eens even zoeken of ik dat uh, nog alsnog binnen de uitzending even door kan geven. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Uh, maar ondertussen blijft dit een muziekprogramma, dus laten we ook de muziek weer horen. Hier is Hound, maar dan van uh, de uitvoering van Kid Harlequin. De titel heet Hound. En dat nummer dat is uitgevoerd door Marcella Bovio. Maar hij blijft wonderschoon. Ook hoor. Het is te meer kippenvel ik erbij krijg. Het is het nummer van uh, Kit Harlekin. Uh, Julian Grouter laat mij uh, hier echt uh, kippenvel van krijgen van dit nummer. Ik heb hem uh, al zo vaak gedraaid, maar ik blijf hem draaien. Want het uh, mag naar mij betreft ook zomaar... Uh, gewoon op de landelijke zenders uh, terechtkomen. Uh, nou, ik heb inmiddels de, de link gevonden. Geen eerst even kijken of ze überhaupt aan het vergaderen zijn. Ik noteer dat... dat hier het debat over afgerond is... Ik stel voor om de punten 1, 2 en 3 gezamenlijk in stemming te brengen bij handopsteken. Ja, de samenhang is dusdanig. En dit gaat dat, dus, dat, als u dat wilt, voordat ik uh, weer verder ga en Niek Meijer het woord even geef, uh, gaat dit over de benoeming van de wethouders. Bent u dat met mij eens? Ja? Goed. Bij handopsteken. Wie is voor het raadsbesluit... Om, en dan zal ik het letterlijk oplezen de onderdelen, het aantal wethouders per 13 januari 2017 op 4 te bepalen. De tijdsbesteding vast te stellen op 3.3. En de benoeming van wethouder Bluis met 0.1 te verminderen naar 0.9 van de functie. Bij hand steken graag. Wie is voor? Voor zijn de fracties van het CDA, VD66, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort en Partij Veldwits. Wie is tegen dit voorstel, tegen zijn de fracties van VVD en OPZ. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan ga ik over tot de benoeming van een stembureau. U weet dat het een vrije keuze is. Dat betekent dat u een stembiljet uitgereikt krijgt waarop u een naam kunt invullen. U krijgt twee stembiljetten. Oh, het is één stembiljet, excuses, waarop u twee namen kunt invullen. Het is een vrije keuze. En iedereen in de raad stemt daarover, maakt zijn keuze op die wijze. En het stembureau wordt wat mij betreft gevormd door de heren Kramer, Veldwitsch en Cohen. U kunt nu... Uw stembriefje invullen en dat vervolgens dichtvouwen en dat wordt straks opgehaald. En dit gaat dus over de benoeming van de wethouders Demmers en Tonen. Want die uh, moeten dus benoemd worden. Uh, maar voordat dat zover is, gaan wij gewoon nog eventjes uh, vrolijk uh, verder met een uh, stuk muziek. En kijken we en houden we natuurlijk een scheef oog uh, hoe die stemmingen natuurlijk uh, verloopt. Dus dit krijg je er nog gewoon gratis bij voor de mensen die thuis eventueel toch nog iets van die raadsvergadering bij CFM uh, willen horen. Nou, dat hebben we bij deze dan gedaan. Maar we gaan eerst muziek uh, doen. Baby Blue van Penelope. MUZIEK Some Uh, zijn we ook wat verder wat betreft die gemeenteraadsvergadering. Uh, Baby Blue hoorde je van Penelope. Uh, met uh, dank aan even uh, collega en vriend Marcus van Dam. Want die, uh, die, we hebben hem een beetje op ingeprikt op een notebook hier. Want ze zijn bezig met de stemming. Ja. En uh, ik ga nu nog even een klein kijkje nemen en luisteren of daar nou wel wat meer uit uh, is gekomen. Maar volgens mij hoor ik nu niks. Dus dat betekent dus dat ze nog steeds bezig zijn... om uh, te kijken met de stembrieven wie... Uh, en dus uiteindelijk worden benoemd als wethouders. Dat ga ik er dan nog even bij zeggen. Het gaat om wethouder Michel Demmers en wethouder Gert Tone die benoemd moeten worden door de nieuwe coalitie... die uh, tot stand is gebracht uh, afgelopen maand. En dat was nog net uh, voor het einde van het jaar is dat uh, tot stand gekomen. Nou, uh, voordat het uh, zover is, uh, gaan wij gewoon... Uh, verder met de muziek te draaien. Uh, Tamara Woesterburg is er niet vanavond. Maar wel hebben we nog iets van haar op de schijf staan. En dit is Nocturne. We gaan toch even nog even naar de raadzaal toe. Omdat het stemformulier uh, ook het raadsvoorstel bevat... zou je het nog anders kunnen interpreteren. Dus de letterlijke stemming is als, als volgt. Materieel verandert het niet. laat het ook helder zijn. Dat op positie 1 is 11 keer uh, gestemd op meneer Demmers... en 2 keer op meneer Tonen en 3 keer Blanco... Oppositie 2 is 11 keer gestemd op meneer Tone, 2 keer op meneer Demmers, 1 keer op meneer Paap en 3 keer Blanco. Dat betekent dat materieel gezien beide kandidaten een overgrote meerderheid achter zich hebben om te zeggen dat is akkoord. Dank u wel. En met dit verhaal heeft dus Zandvoort een nieuw college. Um, ik schors even heel kort de vergadering, want... De heren Demmers en Tone gaan nu de verklaring tekenen dat zij met onmiddellijke ingang terugtreden als raadslid. Daarna heropen ik de vergadering, want dan kan tot de installatie worden overgegaan. En maar die schorsing duurt echt één minuut. Duidelijk. Uh, de, er is dus een schorsing. Wij gaan weer gewoon terug naar uh, Tamara Woesteburg met het nummer Nocturne. body tight they plants Dit van uh, One Clueless Friend daarvoor worden we Nocturne... van uh, niemand minder dan Tamara Woesterburg, die nu ziek thuis ligt. Uh, maar goed, we wensen de beterschap uh, toe. Inmiddels is de raadsvergadering afgelopen. zijn uh, de twee wethouders die uh, beoogd waren om uh, die posities in te nemen benoemd. En uh, is het uh, gezelschap uh, uh, ja, min of meer uh, klaar... en kunnen de wethouders uh, gefeliciteerd worden. Uh, daarbij uh, wordt er, uh, werd er ook even een opmerking gemaakt... buiten de uitzending om door Burg. Uh, meester Meijer dat het uh, voor de luisteraars thuis geldt. Uh, tuurlijk te gaan dat uh, wij dit uh, voor een deel ook hebben uitgezonden Hebben we ook gedaan, want we hebben een flits eruit gehaald. We hebben precies ook de momenten eruit uh, gepikt van de stemming. En uh, we hebben ook uh, mee kunnen maken dat die stemming uh, plaatsgevonden heeft. En dat de wethouders benoemd zijn. Uh, maar het geldt natuurlijk ook voor de mensen die de livestream uh, van de gemeente uh, hebben. En dat uh, is ook uh, de interpretatie van uh, burgemeester Meijer. Dat dat voor de luisteraars thuis geldt. Dus ook voor de mensen die de link van de gemeente Zandvoort hebben gegeven. Gevonden waarop ze de raadsvergadering hebben kunnen volgen, uh, hebben we toch ook voor een deel onze plicht gedaan, als CFM Zandvoort zijnde, want ja, daar zijn we tenslotte voor uh, dat we het dus uh, delen, dus eigenlijk een flits uh, er hebben uitgehaald van de raadsvergadering, met het, het uh, ja, wat was het belangrijkste punt, was uh, de benoeming van wethouders tonen en. Demmers. Dat uh, was uh, de aanleiding, was natuurlijk omdat er een nieuwe coalitie is gevormd... omdat eerder een wethouder is opgestapt. En dat was Riesbeth Jallek, waardoor er een bestuurscrisis uh, uit was gebroken... binnen de college van uh, burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Dat is een beetje de aanleiding geweest. Heb ik helemaal alles uh, verteld wat er moest uh, vertellen worden. Uh, nu gaan we weer uh, met het uh, programma verder. Joe Marches en daar waar het eigenlijk alles mee begon, de Night... was dat van uh, Joe Marches. Bracht de tijd op zijn ze zeven minuten voor tien. En dan zeggen Marcus en ik in een koor... tot, tot volgende week. week. Want we hebben er nog eentje... die we nog uh, kunnen draaien. En uh, dat is zoals uh, aangekondigd Astrid. Uh, dat nummer dat heet GT Driver. ja Dat kan ook niet anders... want we hebben hier een circuit in onze achtertuin uh, staan. En die hoor je tot aan het nieuws... van tien uur dag.